Uur. Door Almeegens met het NOS-journaal. Nederland is een sterk land, maar meer mensen moeten merken dat het goed gaat. Dat zei koning Willem-Alexander zojuist in de Ridderzaal. De koning las voor de zesde keer de troonrede voor. De eerste van het kabinet Rutte III. Hij stond erbij stil dat het volgend jaar 75 jaar geleden is... dat het zuiden van Nederland werd bevrijd. Sindsdien ging het alleen maar beter en vooruit. Ook dit jaar groeit de economie weer voor het zesde jaar op rij... Toch wees de koning er ook op dat nog te veel mensen ongewild aan de kant staan. Kwetsbare groepen moeten meer vaste grond onder de voeten krijgen, zei hij. Als voorbeeld noemde hij de aanpak van eenzaamheid onder ouderen. Na de troonrede gingen de koning en koningin met de glazen koets... terug naar Paleis Noordeinde voor de traditionele balkonscène. Over een uur, rond drie uur, biedt minister Hoekstra van Financiën... het koffertje met de miljoenennota aan in de Tweede Kamer. In Wormerveer gaan speurhonden zoeken naar mogelijke slachtoffers... in een ingestorte parkeergarage. Vanochtend stortte een deel van de tweede verdieping van de parkeergarage... bij een winkelcentrum in. Vanwege het instortingsgevaar mogen hulpverleners nog niet naar binnen. Dat mag pas als de gemeente de constructie van de parkeergarage... veilig genoeg vindt. Ambulancepersoneel heeft twee omstanders behandeld... vanwege stressklachten. De directe omgeving van het winkelcomplex in Wormerveer is ontruimd. Radiocommentator Bob van der Tak is overleden. Hij versloeg voor de NOS van 2009 tot en met 2016 vooral het zwemmen. Zo was Van der Tak te horen toen Ranomi Kromovi-Jojo... in 2012 drie gouden medailles won op de Olympische Spelen. Daarnaast deed hij ook verslag voor onder meer BNR Nieuwsradio... Eurosport en RTV Utrecht. De laatste jaren werd het werk voor hem moeilijker... omdat hij last van zijn gehoor kreeg. Bob Van der Tak was 38 jaar.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 De lunch is voorbij. Welke lunch? Goed, de lunch is voorbij. En uh, dat betekent dat we weer naar onze dinsdagsmiddagse routine gaan. En uh, dat is het programma De Vinieljaren. Dat intussen ook alweer bijna acht jaar. Of uh, ruim acht jaar bestaat. Bij CFM Zandvoort. We zijn er een jaartje dus uit geweest. Een soort sabbatical, zou ik maar zeggen. Maar uh, ja, Viniel is weer uh, dermate hot. Dat, wij, uh, toch weer, uh, ge, uh, dat ik toch weer gedacht heb van nou, ik ga het maar weer eens opstarten. Maar dan op dinsdagmiddag, want dan heb ik meer tijd te en, en zo daarna. En dat is op woensdag altijd een beetje lastig. Dus, de vinyljaren. En het leuke is natuurlijk dat er tegenwoordig uh, ook weer heel veel nieuw werk op uh, vinyl uitkomt. Dat betekent dat je niet meer alleen maar nostalgisch bezig hoeft te zijn... Maar dat je ook uh, mooie nieuwe platen kunt draaien. En vandaag uh, is het contrast, contrast wel heel groot. Uh, de, de, de, het leeftijdsverschil tussen beide platen die ik nu op de draaitafel heb liggen is denk ik zo'n, nou, zo zeggen, uh, 55 jaar. Ja, zoiets. Want dat uh, de ene artiest overleed, dat was volgens mij in 63 of 64, daaromtrend. Toen had ze ook haar laatste grote hit. En dan heb ik het over Edith Piaf. En dat is natuurlijk een, nog steeds een van de grootste uh, chansonnières... Uh, die de wereld ooit gekend heeft. Edith Piaf dus. En, uh, maar de andere kant, het nieuwe werk is van Paul Simon. En Paul Simon die heeft, net als Paul McCartney... Uh, vorige week vrijdag 7 september... een geheel nieuw album uitgebracht. Alleen... Het is geen nieuwe muziek, maar het zijn wel nieuwe opnames. En wat er gebeurd is met dit album... is dat Simon heeft gewoon eens in zijn verleden gediept... zou ik maar zeggen, in zijn archieven. Hij heeft nog eens een paar oude LP's afgeluisterd... en dacht van, ja, Tja, dit ken ik beter nu. Dus vandaar dat hij een aantal stukken van voorgaande LP's... opnieuw heeft opgenomen onder de... Met uh, productionele werking, samenwerking met de man met wie hij ook veel samenwerkte... onder andere tijdens de tijd van Simon Garfunkel, Roy Halley. Of Halley, maar ook Halley zal het wel zijn. Uh, met hem produceerde hij onder andere de prachtige Simon Garfunkel... LP's Bookends en Bridge Over Troubled Water. Nou, um, van dat nieuwe album van Simon... Uh, gaan we dus dat gaan we dus proberen gewoon helemaal voor u te draaien? Afgewisseld met tracks van Edith Piaf. Nou, hoe afwisselend kun je het hebben, zou ik bijna zeggen. hè? zo is dat. Het eerste nummer dat uh, het wij gaan draaien van dat nieuwe album van Paul Simon: dat heet Once Man's, One Man's Ceiling is Another Man's Floor. Het stuk verscheen oorspronkelijk. Op het album um, There Goes Ryman Simon uit 1973. En het heeft dus een geheel nieuwe aanpak gekregen. En ik heb het album nu. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik het voor het eerst hoorde. Dacht ik van moet dit? En toen ben ik een beetje door gaan luisteren. Heb ik nog eens gedacht van. Goh, ik ga nog een keer luisteren. Ik ga nog een keer luisteren. En toen kwam ik er achter dat het eigenlijk een vreselijk mooi album is. Hier is hij. Paul Simon, another man's ceiling is another man's floor. You know Another man's ceiling is another man's floor. En dat is uh, dan afkomstig van het nieuwe album van Paul Simon. In the blue light. Het nummer dus wat ik al zei dat oorspronkelijk voorkwam op, uh, op het album The Rhyming Simon. En uh, nou ja, uh, je kan ervan denken wat je wil. Ik, uh, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik het origineel niet zo erg ken. Maar ik vind het wel erg lekker. En het is een prachtige plaat. Heel relaxed. En het, het schijnt zo te zijn, heb ik wel gelezen... dat er uh, nog meer opnames uh, liggen, waaronder de uh, Sounds of Silence... die uh, niet op dit album uh, terecht zijn gekomen. Dus wie weet in de toekomst dat er nog meer komt. Dan gaan we naar uh, een dame die uh, werd geboren... onder uh, de prachtige naam uh, Edith Giovanna Gassion. En dat gebeurde in Parijs op 19 december... 1915. En zij overleed in Grasse... op 10 oktober... 1963. Dus dat is al eh, bijna... Eh, 55 jaar geleden. Eh, het was een Franse zangeres... Eh, die wereldwijd... bekendheid kreeg. Haar, eh, haar... artiestenaam was natuurlijk... Edith Piaf. En Piaf is informeel Frans... voor eh, mus. Zij zong eh, chansons waarvan de bekendste zijn... La Vie en Rose, Non Je Ne de rien en Milord. Ge geschreven door onder andere eh, Georges Moustaki. Nou, Edith Piaf, de liefhebbers zullen eh, blij zijn... met het feit dat ze nu in dit programma twee uur lang... haar grootste hit gaan horen afgewisseld. Dus met eh, Paul Simon. En laten we dan maar beginnen met... Tuurlijk, Milord. de la Pour autant, je vous ai forolé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière d'âme. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur Aux bras d'une demoiselle Mon Dieu, qu'elle était belle J'en ai froid dans le cœur Allez, venez, mille heures, Vous asseoir à ma table Il fait si froid dehors Ici c'est confortable, laissez-vous Fut parfois qu'il y est un navire pour que tout se déchire quand le navire s'en va. Il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer comme quoi l'existence, ça vous donne. Les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milor, vous avez l'air d'un monde, laissez-vous faire, Milor. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milor, qui n'ont pas eu de chance, regardez. Milord, vous ne m'avez jamais vu Mais vous pleurez, Milord Ça, je l'aurais jamais cru Eh bien, voyons, Milord Souriez-moi, Milord Mieux que ça, un petit effort Voilà, c'est ça. Allez riez, Milord. Allez chanter, Milord. Ta... Wat een strot, wat een stem. En uh, wat een leven heeft die vrouw uh, gehad. Maar daar zal ik u uh, nog gedurende dit programma nog wel even iets meer over vertellen. Paul Simon kennen we natuurlijk uh, ooit begonnen als, uh, ja, met, met Art Garfunkel samen als duo Tom en Jerry. En uh, dat was niet zo'n aansprekende naam. Dus dat werd later gewoon hun achternaam Simon en Garfunkel. Ze zijn zelfs ooit in de, die vroege jaren 60, half jaren 60, uh, in Haarlem geweest in de Waag bij Koby Schreier. En uh, het verhaal gaat dat ze daar ook hebben opgetreden... en dat ze daar zelfs op zolder geslapen hebben. Nou, de, het is toch wel goed gekomen met hem... want we kennen Paul Simon natuurlijk nu allemaal En uh, nog niet zo lang geleden konden hij zijn afscheid aan... en gaf hij twee gigantische concerten hier in het Amsterdamse Ziggo Dome. En voor de mensen die er geweest zijn... dat schijnt een happening geweest te zijn. En uh, ik zag laatst toevallig uh, op een televisiekanaal... nog eens een keer een, een uitzending van zijn concert in Hyde Park van een paar jaar geleden. En dat stond ook bol van de kwaliteit. Uh, fantastische man die onbeschrijfelijk veel mooie liedjes geschreven heeft. Van het album, wat nu dus pas uit is, dat uh, album In The Blue Light... gaan we nu draaien het nummer Love. En dat verscheen oorspronkelijk op een album uit 2000... namelijk You're The One. Gaat u weer genieten van Paul MUZIEK Ja. dus uh, wederom Paul Simon... met een uh, nummer uh, van zijn prachtige album In The Blue Light. En dat heet Love. En ik zei het al, oorspronkelijk kwam dit album uh, voor... Uh, of dit nummer voor op het album Jordan One uit 2000. Nou, dan weer uh, Edith Piaf. Nou, als je haar levensloop wil beschrijven... dan kun je daar al een heel programma aan wijden. Ik zal het in gedeelte proberen een beetje voor u duidelijk te maken. Piaf werd in Parijs geboren als dochter van een Italiaanse Berberse kroegzangeres... en een uh, Franse acrobaat. En ze werd opgevoed door haar grootmoeder... die in Normandië een bordeel uitbaten. Haar uh, debuut als zangeres maakte zij... Uh, rond haar vijftiende jaar als straatzangeres. En toen Piaf 17 jaar werd of was... kreeg ze een dochter, Marcelle... verwekt door uh, Louis Dupont een Parijse courier op wie zij verliefd geworden was. En dat zou haar nog vaker gebeuren, dat verliefd worden. Het kind overleed op tweejarige leeftijd aan een hersenvliesontsteking. Zij werd op twintigjarige leeftijd als zangeres ontdekt... Eh, door de eigenaar van het Parijse Cirque Medrano. En eh, in 1936 tracht zij voor het eerst op in dat theater... Piaf was bij publieke optredens erg nerveus. Nachtclub-eigenaar Louis Leplay moedigde haar aan... om desondanks door te gaan en gaf haar de bijnaam La Mom Piaf, het meisje Mus. Leplay werd korte tijd later vermoord... en Piaf werd verdacht van medeplichtigheid, maar werd vrijgesproken. Wat een leven, wat een leven, zou ik maar zeggen. En... Uh dat betekent dat wij nu doorgaan met het volgende lied van Edith Piaf En dat heet Padam Padam. Cette er qui m'obsède jour et nuit. Cette air n'est pas née d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, rêné par cent mille musiciens. Un jour cette terre me rend de la folle, sans voix, j'ai voulu dire pourquoi mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, padam, il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam, il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam, c'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours.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 Des en voilà par un paquet, et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait, comme si tout monde grand j'en ai tout un seul sur cette terre qui bat qui bat oh, ma gueule. De muziek van Edith Piaf. Het is allemaal natuurlijk al uh, een hele oude opname. Dat is, uh, dat is uh, duidelijk. Ik uh, kwam deze plaat uh, tegen. Het was zelfs nog een album... uit een goedkope serie. Maar ik kwam het tegen uh, toevallig... Uh, in een platenzaakje in Heemskerk. En uh, daar stond hij bij Tweede Hans... Ik vond dat zo leuk. Ik denk, nou, daar heb ik alles uh, wat van belang is. Haar twintig beste nummers. En dat vond ik toen zeer de moeite waard. Dus dat heb ik dan ook maar lekker meegenomen. Goed. Um, uh, ik ga u er nog wel meer over vertellen. Want er is nog veel meer te vertellen over Edith. Maar we gaan nu eerst weer naar Paul Simon. Het album uh, In The Blue Light. Ik zei het al aan het begin. Het is een album uh, met... Uh, ja, reeds eerder opgenomen tracks. Uh, allemaal stukken die Paul Simon ooit eerder uh, op een plaat zette. En waar hij achteraf dacht van, nou, dat ging beter. En uh, toen is hij eens de studio ingedoken met, uh, met Roy Hallé. En toen zijn ze samen die stukken eens gaan herontdekken. Om het zo maar eens te zeggen. En hebben daar dus uh, nieuwe uh, versies van gemaakt. En uh, ik kan u verzekeren, het is een hele lekkere plaat. Trouwens, dat kunt u nu zelf ook ervaren. Het is een zeer lekkere plaat geworden. In het begin moest ik het echt eventjes aan wennen. Ik dacht, nou wat is dit? Moet dit? Maar als je dan even doorluistert... en dat moet je met goede muziek natuurlijk altijd doen... even doorluisteren... en dan ontdek je zelf hoe vreselijk mooi het is. En wat vooral belangrijk is... dat is dat de heer Simon nog steeds... op een prachtige manier bijstem is... ondanks al zijn dat hij dik in de 70 is... Can't Run But, dat is het uh, volgende liedje van deze plaat. En oorspronkelijk stond dit op een LP uit 1990, The Rhythm of the Saints. Gaat u genieten van Can't Run But. can't run, but I can walk much faster than this, can't run, but I can't run, but I can walk much faster than this, can't run, but A cooling system burns out in the Ukraine Trees and umbrellas protect us from the new rain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 dream about us after that long good night I felt a pain in my shoulder blade, It was like a pencil point, a love bite a couple was rubbing against us, rubbing and doing that new dance the man was wearing a jacket and jeans, the woman was laughing in advance I can't run but I can walk much faster than this calf run back Can't run, but I can walk much faster than this. Cannot run, but. winds around the heart tighter and tighter till the muddy waters part down by the riverbank, a DJ arrives the sub bass feels like an earthquake the top end cuts like knives oh I can't run but I can walk much faster than this can't run but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 Simon dus en uh, Run, Bart. En uh, hij schrijft uh, op de hoes van de plaat. Hij zegt, het is toch maar vrij ongebruikelijk... dat je als artiest gewoon je eerdere werk is, kunt heroverwegen... en er al diep over na kunt gaan denken... en uh, dan gewoon opnieuw opnemen. Nou, dat is wat hij uh, met diverse muzikanten uh, gedaan heeft... onder de productionele leiding van Roy Halley. En dat is... Uh, Echt, het is heel verrassend geworden. En dat kon u natuurlijk vooral bij dit nummer ook heel goed horen. Een hele andere opvatting. En uh, gewoon fantastisch gearrangeerd met fantastische muzikanten. Eens um, ja, dus even kijken naar de klok. Oh ja, dat kan er makkelijk. We gaan naar Edith Piaf. En uh, ja, ik heb u beloofd, ik zal u nog meer wat vertellen over haar uh, roemruchte leven. Piaf raakte bekend met uh, verschillende beroemdheden... zoals de zanger Maurice Chevalier, uh, de dichter Jacques Borgia... en in 1940 schreef Jean Cocteau voor haar het toneelspul Le Bel in de Tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Duitse bezetting van de Tweede Wereldoorlog... schreef Piaf haar befaamde lied La Vie en Rose'. Dat komt ook nog aan bod. En zij was toen zowel bij de Duitse bezetters als onder de Franse bevolking een geliefde zangeres. En na, de ze overal, na de oorlog trad ze overal in Europa op en breidde haar uh, roem zich buiten Frankrijk uit... Haar tragische leven wordt verspiegeld in haar muziek, met als specialiteit de met hartverscheurende stem voorgedragen scherpe ballade. De bokser Maurice, of Marcel Cerdin, was de liefde van Piaf. Cerdin was gehuwd en had drie kinderen. Piaf was zijn maîtresse. In 1949 overleed Serdan. Door een vliegtuigongeluk Piaf, kwam haar verdriet moeilijk te boven. Toch huwde zij daarna nog twee maal. Van 1952 tot 1956 was zij getrouwd met eh, de zanger Jacques Pils. En in 1962 trouwde ze nog met Theo Fanis eh, Lamboukas. En dan zult u denken, wie is dat nou weer? Nou, die was dus bekend, eh, beter bekend als Theo Sarapo... Een twintig jaar jongere zanger en acteur. Lamboukas werd er vooral van verdacht... enkel met Edith getrouwd te zijn om haar roem en geld. Zij eiste publiekelijk haar recht op om hem lief te hebben... en zong le droit daarmee voor haar geliefde. Ja, ja, zo gaat het allemaal mee. Uh, overigens, als uh, ik niet, al het Frans niet allemaal helemaal goed uitspreek... moet u mij dat maar niet kwalijk nemen. Ik ben niet zo goed in Frans. En dit heet Exodus. ZANG De bekende lied uit die toen zeer beroemde film Exodus in het Frans gezongen uitgebracht door het Edith Piaf. En uh, Paul Simon dus de man die uh, de, de moed had om uh, eerder werk gewoon allemaal nog eens nieuw te, op, te heroverwegen, om het zo maar eens te zeggen. En uh, opnieuw op te nemen met uh, andere muzikanten en nieuwe arrangementen en nou ja, ik vind het gewoon persoonlijk allemaal heel erg lekker. Uh, klinken. We gaan door met een liedje dat heet How the heart approaches what it yearns. En dat is een nummer dat uit 1980 komt... Af, uh, afkomstig van het album One Trick Pony. En One Trick Pony, dat was ook gelijk een film... waar Paul Simon in meespeelde... en waar uh, onder andere de hit Late in the Evening vanaf kwam. En dat One Trick Pony ging eigenlijk een beetje over een beentje... Uh, even kijken. Ja, we gaan hem draaien. Hou de hart. Uh, uh, approach what it yearns. television burns how the heart approaches what it yearns. in a fever I can hear your secret voice emerging From a dream your voice returns How the heart approaches what it earns After the rain on the interstate Headlights slide past the moon A boat side of the road Where's he going Headlights slide past the moon. I roll in your arms, and your voice is the heat of the night. In a phone booth, in some downtown bar. Rehearsing what I'll say, my coin returns How the heart approaches what it yearns How the heart approaches what it yearns What it earns. Een prachtig uh, liedje. Wederom uh, van Paul Simon. Van dat album In the Blue Light. Uh, wat die muzikanten betreft. Dat moet ik even ergens anders. Want die lettertjes op de hoes zijn. Uh, uh, te klein. dat ik met uh, mijn kip dat niet kan lezen. Dus. <laughs> ik ga even kijken of ik die informatie. ergens anders. Ik heb in ieder geval wel. Uh, in ieder geval, uh, een hele bekende naam ge gelezen. Uh, van, uh, de, bijvoorbeeld van uh, drummer. Uh, uh, hoe heet hij nou? Uh, uh, Steve Gedd, Ja, de man die ook met... Uh, uh, ja, die ook met... Uh, met hoe heet hij gewerkt heeft? Met alleen Clark. Ja, natuurlijk. Steve Gadd. Hallo. Een van de beste dubbers ter wereld. Goed. Um, Piaf, dus. Er zijn ook uh, diverse uh, boeken over haar geschreven, natuurlijk. En een van de leukste boeken. dat is misschien in de tweedehandshandel nog wel ergens te vinden. Uh, dat is een, een, een boek van uh, Simone Bertot. Dat boek heb ik toevallig. Ik kreeg dat ooit in de jaren zestig. Dat is te lenen van een tante. En die zei: Dit moet je eens lezen. Nou, dan heb ik dat gedaan. En uh, ja, die wilde dat boek natuurlijk terug hebben. Maar ik vond het zo'n zo boeiend boek... dat ik wilde het herlezen. Dus ben ik eens gaan zoeken. En inderdaad, ik vond het... Uh, bij de tweedehandsboeken vond ik het terug... een uh, Simone Bertot En dat, heet, uh, stuk, dat boek heet Piaf. En uh, Simone Bertot was de halfzuster van Edith Piaf. En dat boek is dus inderdaad uh, fantastisch... want daar hoor je dus alle verhalen van, nou ja, zeg maar, van heel eh, dichtbij. En dat is best wel eh, interessant om dat, eh, om dat eens eh, te lezen. Goed, eh, we gaan even verder met. Het Parijse Olympia is de plaats waar Edith Piaf eh, bekendheid verwierf. En waar zij een paar maanden voor haar dood een gedenkwaardig concert gaf. Aan het eind van haar leven had ze enkele van haar grootste muzikale succes, successen... waaronder het, chans, het chanson Non Je Ne Regrette Rien... wat ze zelf uh, omschreef als Dit Is Mijn Lijflied... want ik heb helemaal nergens spijt van, van alles wat ik gedaan heb in mijn leven. 7 april 1963 nam zij voor het laatst een lied op... en dat heette L'Homme de Berlin. En het uh, zou pas jaren na haar dood... Uitgebracht worden. We gaan uh, wederom luisteren naar dit uh, fenomenale stemgeluid. van deze Franse chansonnière. En dit heet Hymne L'amour. s'effondrer et la terre vient s'écrouler je m'invente si tu m'aimes je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes mains I'm not gonna Au bout du monde, je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irais voler la fortune, si tu me le demandais, je renirai ma patrie, je renirai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi, si tu me. Un jour, la vie t'arrache à moi, si tu meurs. Piaf dus, van een album dat uit haar 20. grootste successen. En dat was uh, toen de tijd een uh, radio tv-LP. <laughs> ja, hoe je het? En uh, ik vond hem terug in een uh, bak bij een uh, platenzaak in Heemskerk. Uh, in Helemaal erg leuk. En om dit weer eens terug te horen. En uh, Paul Simon gaan we weer doen. En uh, het volgende nummer wat wij daarvan gaan draaien, dat heet Pigs, Sheep en Wolves. Uh, varkens, schapen en wolven. Uh, oorspronkelijk kwam dit uh, voor op het album Jordan One uit 2000. Gaat u daarna luisteren. Van het album In the Blue Light. Big and fat. Pig's supposed to look like that. On your thug. He makes his bed in a puddle of mud. Look at him walking down the street. That's a half me. Up in the hills, above the farm, there's a pack of wolves. Never did no harm. They sleep on Catch a couple of rodents You know Carnivore Sheep in the meadow Nibbling on some clover One of those sheep Wanders over Sits by a rock Separated from the flock He's just He's just sitting by a rock Where'd he go? I don't know. Yeah, he was here a minute ago. Yeah, but I don't know. Sheep is dead. Got a gash as big as a wolf's head. Big and fat. How pig's supposed to look like that? He's wallowing in lanolin. He's rubbing it into his pit skin. The police are going crazy. Let's get him. Let's get that wolf. Let's get him. Let's get that wolf, let's get him, let's kill him, let's get him, let's kill him, him. Court-appointed lawyer, wasn't very bright Oh, maybe he was bright, maybe it was just a late night Yeah, it was a late night, and he filed some feeble appeal And the governor says, forget it, it's a done deal He says, objections, elections, I, I don't care I'm gonna give that wolf a lethal injection Let's get him Let's get that wolf, let's get him Let's kill him, let's get him Let's kill him, let's kill him Whoa, slow Here come the media iPhones and cameras Asking everyone's opinion About pigs, sheep and wolves behavior it's animal behavior it's animal behavior <laughs> De eerste uur van die vinyljaren er alweer helemaal op. Ik vind het te kort tijd om... ons uh, moet dingen af gaan breken en zo. Dat vind ik allemaal niet zo'n goed idee. Dus we gaan straks gewoon vrolijk verder. En dan is Edith Piaf weer aan de beurt... na het nieuws van drie uur. Dit komt niet van vinyl hoor. Dat was is maar waar. Dus uh, ik zou zeggen, uh, neem even een bakkie en uh, dan uh, zie ik u uh, hopelijk zo weer terug aan de andere kant van het nieuws. En het eerste nummer wat wij van Piaf gaan draaien, dat zal ik u vast vertellen. Dat heet La Goulante du Pauvre Jean. La Goulante du Pauvre Jean. Ja, dat is de eerste die u straks direct na het nieuws gaat horen. Tot zo.